10 uur In... Jan van der Putten met het NOS-journaal. Apothekers hebben vaak te weinig informatie over patiënten. Volgens apothekersorganisatie KNMP geven huisartsen en ziekenhuizen te weinig gegevens door die belangrijk zijn voor medicijngebruik, zoals laboratoriumuitslagen. Uit onderzoek van ICT-instituut Nictis blijkt dat de meeste ziekenhuizen hun medicatieoverzicht faxen en niet digitaal uitwisselen, Op die faxen ontbreekt vaak informatie die een apotheker nodig heeft. Volgens de KNMP vergroot dat de kans op medicatiefouten. De politie in Kazachstan heeft nog eens vijf gewapende aanvallers gedood in oktober. Gisteren werden twee wapenwinkels beroofd en vrijwel tegelijkertijd begon een aanval op een militaire basis. Er werden gisteren al vier aanslagplegers gedood. Ook drie burgers en drie militairen kwamen om het leven. De Kazachstaanse politie wist vannacht nog eens twee aanvallers te arresteren. Bovenop de zeven die gisteren al werden opgepakt. Het is nog onbekend wie er achter de aanslagen zit. De Amerikaanse marine heeft de bijna 20.000 personeelsleden in Japan een alcoholverbod opgelegd. Ook mogen ze hun basis voorlopig niet verlaten, tenzij het echt noodzakelijk is. Aanleiding voor de maatregel is de betrokkenheid van een Amerikaanse marineman bij een autoongeluk op het eiland Okinawa, waarbij twee Japanners gewond raakten. De Amerikaan zou hebben gedronken. Het wangedrag van Amerikaanse militairen veroorzaakt al jaren irritaties tussen de militairen en Japanse burgers. De Twitter- en Pinterest-accounts van Facebook-topman Mark Zuckerberg zijn korte tijd gehackt geweest. Het lijkt erop dat hij voor verschillende accounts hetzelfde wachtwoord gebruikte. Dat wordt door beveiligingsexperts afgeraden. Hackers die zichzelf Our Mind Team noemden, claimen de overname van de accounts van Zuckerberg. Het weer zonnig en warm vandaag, 25 tot 28 graden. In de namiddag en avond lokaal een onweersbui. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, wel is de kans op onweer dan groter. En vanaf woensdag wordt het minder warm. Dit is de Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat voorknopend de meer 4 kilometer file. Dat komt er een ongeluk op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Amsterdam over Amsterdam en Geuzeveld 3 kilometer. En er is één reis ook dicht. Op de A15 richting Rotterdam, daar staat nog 2 kilometer bij Hangsveld Giesendam. En op de A9 richting Alkmaar, bij knopend Batuverdorp, staat 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig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 Rammel elkaar van de baan en we hebben een safety car. Vandaag is Max 18 jaar in 227 dagen oud en nu duikt je naar binnen. Eén rondje dus, maar hebben is hebben.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 30-5, Raikkonen rijdt 30-2. Die voorstellen, daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè? Dat wordt fout, hoor, met die pitstof. Die tellen links in beeld, kan er niet hebben meteen 10 rondjes bij. 20. Je moet toch Jos Verstappen je zit gewoon deze wedstrijd te kijken. Dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000. Dan heb je de oogvols, dan heb je 8 neo-plekken waar je het niet verwacht had. Want zou het dan zo snel komen...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 Wow, de rillingen over mijn lijf, Albert Young. Ja, geweldig, hè? Met name dat commentaar van Olaf Mol, hè? Om weer terug te horen, echt waar. Jawel. Voel jij het ook? Dat, ja. dat gevoel weer. Uh, ja, dat zit weer aan, Dat we nou, weer uh, aan die tv zitten. Ja. ja. Nee, we zijn weer helemaal terug. Ongelooflijk. Twee Geweldig. Een mooi begin van het uh, derde uur van de CFM Race Radio. Ja, en het de, ja. de derde uur wordt een schakelprogramma. Ja, volgens mij wel. Na de volgende plaat gaan we eerst weer schakelen met uh, Ro. Want Ro is voor ons uh, in het uh, centrum van Zandvoort aanwezig. En die volgt de voorbereidingen voor Dancing in the Street uh, vanavond. Daarna gaan we, noem ik even een speak op, een speakbriefje. Uh, dan gaan we om uh, 20 over gaan we weer schakelen met Joop van Nes... Want die is voor ons aanwezig tijdens de finale weekend van de, hoofd, van de Eredivisie gemengd tennis. Zandvoort leidt momenteel met 2 tegen 0 in de halffinale tegen Naaldwijk. En we hebben nog steeds een tussenstand bij Lemonias tegen de Lobbelaar. 2 tegen 0. Dat om 20 over 4 meer informatie. Vijf voor half vijf gaan we schakelen met Willem van Nensen op het Park Zandvoort. Dan krijgen we ongetwijfeld de uitslag van de MX5 Cup. En om half vijf uh, proberen we Timo, uh, uh, Tim uh, Koemans. Uh, Koemans aan de telefoon te krijgen... want die is een MX-5 coureur... en we gaan erg benieuwd hoe, hoe zijn race verlopen is. Tien over half vier, nog even onder voorbehoud weer terug naar het circuit. 10 voor 5 uiteraard, we nog even weer terug naar uh, uh, uh, tennis. Want dat is natuurlijk reuze spannend of Zandvoort de finale gaat halen. Op eigen bodem in de Glee in Zandvoort. En dat zal betekenen dat het morgen hartstikke druk gaat worden op de Glee. Als Zandvoort de finale weet te halen. Uh, we proberen in ieder geval het gedicht van het weekend nog door te laten. Ja, gaan. Ja, ja, ja. En dat is allemaal onder de, onder de noemer Max. Over wie kan het anders gaan dan Max? Als we nog tijd hebben, hebben we nog even een verkorte evenementenagenda. voor de evenementen die dit weekend. Uh, ...op stapel staan en dat allemaal omwille van de tijd. Ja, ja, ja. ja. En, uh, muziek. Ja, het is uh, tien, tien over, dus we lopen alweer achter. Maar goed, we gaan toch weer muziek draaien. Hier is Dua Lipa en Be The One. Het station van Zandvoort, want daar is Roo voor ons. Nogmaals, goedemiddag Roo. Goedemiddag. Ja, jij bent nu bij het station van Zandvoort. Is daar veel activiteit op dit moment? Nou, het is nog relatief rustig. De, de stroom begint wel een beetje op gang te komen, maar het is nog... Uh, nou, nah, niet chocolat staan vol. Dus de NS laat uh, um, vijf treinen per uur rijden. Een aantal gaan er niet verder dan halen. En richting Amsterdam gaan dubbele treinen stellen, dubbeldekkers. Dus uh, ja, volgens mij moet het goed gaan. Oké, okay, maar ja, om kwart over vier staat er nog een demonstratie uh, op het programma van Max Verstappen. Wellicht dat de mensen die, uh, die dat ook nog willen, willen meegaan. Dus de grote drukte moet nog komen. De grote drukte moet nog komen. En dat ik net aankwam was er een, een denk ik, een treinlading vol wat nog even richting circuit ging. Dus uh, er komen nog wat mensen richting circuit. Oké, okay, maar zie je ook al mensen weggaan vanaf het circuit, of uh, dat nog niet? Ja, maar dat is eigenlijk al de hele dag een beetje aan de gang. Je ziet uh, het een beetje drukker worden op het moment dat Max Verstappen klaar is met rijden. En dan pakken we weer een heleboel mensen de trein terug naar huis. Ja, je zit nou zo dat, uh, ik kan me nog herinneren van een uh, andere race... dat er allemaal hekwerken waren neergezet uh, bij het station... om uh, de me mensen zeg maar, uh, in goede wegen te leiden. Is dat vandaag ook het geval of zie je daar helemaal niks van? Ja, dus uh, één ingang is afgezet, de zijkant van het station is afgezet en het heeft uh, crowdsport ingehuurd. Dat is een man of twaalf die begeleidt het publiek zometeen richting de treinen. Bij de treinen zelf staat NS-personeel, beveiligers die de, de mensen een beetje verdelen over de trein, zodat er niet 300 achterin zitten en maar twee voorin. Uh, dus het is allemaal goed geregeld. Oké, okay, nou dat is in ieder geval. Uh, maar ja, goed, de grote drukte, zoals je zei, moet nog komen. Vooralsnog ja. kunnen ze nog even uh, oefenen. Uh, totdat de grote stroom uh, losbarst. Oké, okay, uh, nou hartstikke bedankt uh, voor je verslaggeving uh, voor, vanuit het dorp voor zover. En ik zou zeggen, uh, tot een volgende keer. Tot de volgende keer. Groetjes. Dag, man. Dankjewel, Raoul. Vanaf het station van Zandvoort. Ja, zodanig gaan we gewoon weer naar volgende volgende item doorschakelen hoor. Nee, maar helemaal geen moeite mee als je hier bent.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 waren we nog bij het station van Zandvoort met Ro. En uh, van het station schakelen we na dit plaatje gewoon meteen over... naar Tennispark de Glee. Want is het daar spannend, uh, Joop? Nou, ja, eigenlijk wel. Want uh, er stond je ondertussen uh, bijgetrokken voor wat uh, betreft uh, uh, Naaldwijk. Want uh, andere uh, Hazen, meer mij hoor. <laughs> Oh jee. oh wat erg. Robin Hazen, moet ik natuurlijk zeggen. Ja, die heeft die tweede set even oorlog op zaken gesteld. Want uh, dat had dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, denk ik toch niet lekker dat hij in de tiebreaker moest, uh, moest winnen, die eerste zit. En hij gunde Schot-Griekspoor maar één enkele game. En dat was nog een breakgame ook. Dus al zijn eigen games heeft, uh, heeft Griekspoor verloren. En daardoor is het stand 2-1. Uh, op baan 2 is bezig uh, Tron uh, Griekspoor tegen onze uh, vriend André de Gem. En dat is een Braziliaan, geboren Braziliaan. Hij heeft ook een Braziliaans paspoort. Ik heb even wat nagevraagd. Hij al jaren in Duitsland. En um, ja, het is echt een feiteraar. Je kan het zien aan, aan het, het spel van die man. Uh, een prachtige, echt een hele mooie, enkelhandige backhand. En dat is zo'n mooi gezicht om dat te zien. En, en dan slaat hij nog hard en raak ook. Uh, hij staat ondertussen voor met uh, 4-3. Hij heeft, er staat dus één breek voor op uh, Griekspoor. En dat is uh, eigenlijk, in het begin was het over en weer breken. Maar nu uh, is uh, um, Griekspoor, uh, dan uh, staat hij achter met uh, 4-3. ...en moet, uh, de moet uh, gaan uh, serveren. Nou, dat duurt nog wel even. En op baan 1, die staat leeg. Maar ik weet niet of ze daar de dames dubbel gaan spelen. Normaal is dat niet. Normaal worden de dames dubbels op baan 2 gespeeld... ...en op baan 1 de herendubbels. Nou, dat kan nog wel even duren, want Telem Griekspoor... ...die staat genoteerd om het uh, dubbelspel van Zandvoort... Bij de heer op zijn rekening te nemen. Dat doet hij dan met, uh, met Christophe Vliegen. Um, ja, en die zit nog in, echt in het begin van die, van die eerste set van zijn wedstrijd. En dan krijgt hij nog uh, wat rust om uh, bij te komen. En dan kan pas die partij beginnen. Dus het gaat nog heel even duren voordat er hier uh, echt uh, een, een onderscheid gemaakt kan worden. Want ik denk dat, dat uh, Telling Griekspoor niet kan winnen van een scherm. Het, het, het lijkt me tenminste uitermate sterk. Uh, maar uh, je weet het nooit. De bal is rond. En uh, de Griffel is, uh, is rockrollig. En uh, dat uh, die prachtig mooie stopvolley van uh, de Grem. Prachtig mooi. Helemaal tegen voet gespeeld. En uh, hij staat te serveren. En hij staat gewoon vol zijn eigen service. Nou, dit is de stand van zaken hier op uh, de Glee. Uh, de dames uh, singles uh, zijn voorbij. 2-0 voor Zandvoort. Eerste heren single is ook voorbij. En dat is een witte 2-1. Maar nog steeds Zandvoort in de leiding. En wie weet mag Zandvoort morgen nog wel meedoen om dan tegen de Griekspoor... oké, tegen de Griekspoor, tegen Leimonius of de Lobelaar te spelen. Want die zijn bezig op baan 5 en 6. Hoe daar staat, nog steeds 2-0 voor de onze Teletex. Maar ik heb dus geen informatie hoe dat verder gaat daar. Dankjewel Joop. En uh, ja, dat is belangrijk natuurlijk dat Zalvoort uh, morgen mee uh, mag gaan doen. En daar zijn ja, wij er ook weer bij. Toch? Weet je wat het is? Ja, weet je wat het is, Rob? Uh, Um, je wil eigenlijk geen kampioen worden, want dan moet je het uh, organiseren. En ik heb het laten vertellen. Er zit wel wat sponsorgeld achter, maar de club kost het ook heel veel geld om dit hier, dit hele circus hier, te kunnen bekostigen. Um, ik, ik hoor dat ze uh, van de KNLTB uh, 10.000 euro hebben gekregen en van de gemeente ook. Ja, en daar houdt het eigenlijk. Ja, wat kleine sponsor, maar daar houdt het echt mee op. Ik begrijp niet dat de KNLTB een, een rijke uh, uh, bond, met een, een grote sponsor als Lotto, dat hij dat niet op zich nemen. Maar goed, dat. Uh, ik vind wel meer rare dingen bij uh, de KNLTB. Oké, okay, dankjewel Jop, uh, voor dit moment. Dat was Jel Pres, vanaf de geleden, zodanig gaan we weer naar het circuit toe. Want daar is de demonstratie op dit moment aan de gang in de Formule 1 auto met Max Verstappen. Ja, ja, ja. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Nou, we redden het allemaal uh, net, albert uh, jan Het is werk. op werken te lijken. Ja, joh, het begint een week warm te worden, ook hier uh, in de studio. Nogmaals, goedemiddag, Willem, live vanaf het circuit. Ja, goedemiddag, uh, Rob, albert jan luisteraars. Uh, live uh, vanaf het circuit, uh, Waar we uh, nu de toejuiching horen voor uh, Max Verstappen, die uh, net weer een uh, demo uh, gegeven heeft. En uh, nu zo uh, uitgaat, stappen uit de auto. Vlak daarvoor hadden we nog de Mazda MX-5 Cup. Ja, een strijd tot het eind aan toe. In de laatste meter werd Marcel Dekker nog verslagen... door Anders Kirali. Die ging daarbij door het gras... en werd uiteindelijk winnaar met een voorsprong... van 14000 van de op Marcel Dekker. Derde werd daar Rudy Schilders... onze deelnemers dan... Juri Ver uiteindelijk toch nog op een mooie vijfde plaats geëindigd, nadat hij terug was gevallen tot elf. En uh, bij jullie uh, zo geliefde uh, Tim Koemans uh, eindigde op de plaats uh, waarvan hij ook het startnummer heeft, namelijk uh, 24. Oké, okay, helemaal niet verkeerd gedaan, dus uh, die Tim? Nee, zeker niet, want hij startte uh, al zo'n uh, 31ste, dus dat dus toch een winst van zeven uh, plekken. Mooi, ja, dus een uh, spannende Mazda-race uh, vandaag op het circuit. En uh, gaan ze morgen ook nog racen? Ja, de mastas, die gaan morgen ook weer van start en dat doen ze dan morgen, als ik het goed heb, is dat al vroeg doen ze het in de ochtend en dan op tien voor elf. Oké, okay, dus morgenochtend vanaf 9 uur is er weer allerlei activiteiten op het circuit. En... Ja, mor Morgenochtend om 9 uur beginnen we met de Formule 4 race. Die gaan zo dadelijk een uh, kwalificatie doen daarvoor. Dan hebben we om uh, 5 over half tien al de eerste uh, demo. Of ja, dat zijn meer installation labs uh, van uh, Max verstappen. Om vijf over half tien al. Dan de twee zitter en dan Max heeft uh, morgen drie uh, demo's. Dat is ook nog één om half twaalf. Ook nog een om uh, kwart over twee en de laatste uh, doet hij dan morgenmiddag om uh, half vier. En daartussendoor hebben we dan ook, uh, ook de vliegtuigen weer, ook de uh, Formule 4 weer en de Mazda Cup uh, en ook nog het 1K uh, GTTC. Oké, okay, dus ook morgen uh, volop actie op het circuit tijdens de familieracedagen bij Max Verstappen. En ik moet je zeggen, die Max verstopt zich niet hè. Hij uh, geeft echt achter de présence. Ja, hij geeft uh, echt actie op persoons. Net wat ik uh, zeg, hij is uh, net uit de auto. En om, uh... Tien over half vijf uh, heeft hij dan weer zo'n uh, signeersresie bij de uh, truck uh, van Red Bull Racing. En uh, ja, daar stroomt het alweer vol. Veel mensen hebben de demo gezien en die uh, gaan ook uh, richting huis nu. Uh, of strand, whatever waar ze heen gaan. Maar uh, dat is voor uh, de meesten toch uh, Max is de hoofdpersoon En uh, voor de meesten is uh, de demo van Max ook de hoofdact. Dan nog even terug naar jouw interview wat jij had met Max... Daarin nodig je Max eigenlijk uit om tijdens de ADAC-races naar Zandvoort te komen. Omdat daar een goede vriend van hem of goede kennis van hem mee zou rijden. Weet jij wie dat is? Ja, dat weet ik wel. Die is dit weekend actief in Duitsland op de Lausitzring En dat is zijn vriendin. Oh, ja. Hebt hem door. GT dus vandaar. Oké. Okay. Nou, dan heb je een heleboel mensen want die, die hadden allemaal vraagtekens en ons geappt. Van wie is dat dan uh, die goede kennis van Max? Maar het is gewoon zijn vriendin. Ja, uh, die uh, raced ook. En uh, haar uiteindelijk Steven, is niet uh, Formule 1, maar ze uh, wil toch uh, eindigen in de DTM. En uh, ze is een aardig stapje op weg, uh, die richting op, uh, zullen we dan maar zeggen. En DTM uh, kan ook wel weer een vrouw gebruiken uh, in het geheel. En wie weet, gaat zij dat wel zijn. Nou, we houden uh, u op de luisteraars op de hoogte. Uh, hartelijk dank, uh, Willem. Tot zover. Ah, Oké. Okay. Dat was Willem vanaf het circuit Ja, daar komt hij aan, Willem. In de kroeg. Hoor je hem al of niet? Ja, he, goed, he. heel goed. <laughs> nou, radio, radio wat harder, hè? Ja, oude ja, ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel, Ik weet dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles. En ga ermee op pad. En hij zei.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 Die zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleerd.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 Deze serie van André junior kan je gewoon niet stil blijven staan, hè? Wat is hier lekker, zeg. Deze serie van Leeuwen, ja. We deden even met z'n allen lekker mee uh, bij uh, CFM. Deze zondag en zaterdagmiddag nogmaals een hele heilig goedemiddag. Hè. Leuk dat jullie luisteren. En kijken kan ook trouwens, hè? Via www.cfm-live.nl Nou, we zijn uh, over tijd. Gelukkig maar een uurtje. Ja, dat scheelt weer, Albert Een week zal wel heel erg hoor. Ja, nou, dat, ik, dat ga ik me zorgen maken. Maar de evenementagenda. de, ja, we hebben de verkorde, verkorte, versie. Ja, alleen uh, dit weekend. Nou, uh, het zal u niet zijn ontgaan. Er is de spanning uh, ten top tijdens de finale weekend van de Eredivisie hoofdklasse tennis op de Glee al hier in Zandvoort. Momenteel tussenstand Naaldwijk Zandvoort in de halve finale 1 tegen 2 en Monias tegen de Lobbelaar 2 tegen 0. Het wordt spannend voor Zandvoort om zich. Uh, het wordt een spannende bedoeling om zich daarvoor te, voor de finale van morgen te plaatsen. Maar daarover rond de klok van 10 voor 5, dankzij Joop van Nes meer nieuws. Wat gaan we vanavond doen? We gaan vanavond met z'n allen dansen. En dat onder de titel Dancing in the Streets. En vanavond kan men losgaan op muziek van overwegend Zandvoortse DJ's. De optredens spelen zich af in het centrum van Zandvoort aan Zee. Met name in de Haltenstraat, 4 tot 5 podia... Het Dorpsplein bij Jenks en het Kerkplein. Het begint allemaal om 8 uur. En voor de laatste info kijk maar dan even op Facebook... Muziekfestival Zandvoort en bij de diverse aangesloten horecabedrijven, ook op Facebook. Vanavond vanaf 8 uur dus Dancing in the Street. En ook een muzikaal uh, hoogtepunt is vanavond de beachpopzingers... want die bestaan namelijk 12,5 jaar. Het is vanavond om 8 uur een jubileumconcert in Theater de Krocht. Het begint om 8 uur, de deur gaat open om half 8 en de kaarten a 8,50 euro. Inclusief een drankje uh, zijn uh, natuurlijk ook bij Theater de Krocht verkrijgbaar... en tot 5 uur zelfs. Of tot, ja, tot vijf uur bij uh, de Bruna Balkenende. En ze zingen dan een zeer gevarieerd programma. Allemaal onder leiding van Arno Westenburger. Beachpopzingers 12,5 jaar uh, bestaan vanaf 8 uur. Uh, locatie Theater De Krocht, Grote Krocht 41. En de entree bedraagt 8,50 euro. En morgen naast het racegeweld op het circuit is er een Zandvoortse Rommelmarkt. Morgen is het dan weer zover de Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend twee danspulletjes aangeboden... als mede antieke Curiosa verzamelingen, boeken et cetera. De bar van Theater de Krocht zal de hele dag geopend zijn... zodat u na aankopen te hebben gedaan er van een heerlijk kopje koffie... een drankje en of broodje kunt genieten. Eh, dus ik zou zeggen, morgen ook als u uh, even niet naar het racegeweld wil luisteren... of naar de strand gaat, ga dan gezellig naar de Zandvoortse Rommelmarkt. En het begint morgen allemaal om 10 uur en duurt tot vier uur. Tot zover. Dankjewel, Abbejan. Ja, en nou komt het plaatje. Ja, daar ja. komt-ie aan.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 Que j'avais demandé si l'histoire est d'un soleil, que j'avais espéré si l'histoire est d'un amour, que je croyais vivant, si l'histoire est d'un beau jour, que moi petit enfant, je voulais très heureux Pour toute la planète non, je voulais, j'espérais Que la paix règne en ce soir de mais Tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué Non, non, rien n'a changé tout Na de verkorte evenementagenda hoor je deze single, deze gouden ouwe van Le Poppies. In uh, zeven minuten overal vijf zullen we hem nog eventjes uh, gaan doen, het dier van de week. Ja, daar we hebben we ook nog een tijd, een tijd voor, hè? Ja, toch? Ja, we hebben nog steeds Felix. Het wordt de hoogte dat Felix ook een thuis vindt. Felix kijkt echt de kat uit de boom. Het is uh, in het dierenthuis ook zo druk met andere poezenvrienden en al dat bezoek. Hij zoekt namelijk een vrij rustig huisje met misschien een leuk vriendje of vriendinnetje. Hij heeft namelijk een tijd samengewoond met drie andere katten... en die vonden dit heel gezellig. Als je rustig doet, wil hij ook wel lekker knuffelen... maar moet echt eerst even wennen. Hij wil ook graag naar buiten kunnen... en, en, en dan is hij helemaal op zijn gemak, deze Felix. En waar verblijft Felix? Felix verblijft momenteel in het Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. En de, de, kijk ook even op de website van het asiel... Dieren, www.dierenthuishkennenland.nl... Want ook Felix verdient een thuis. En gewoon even lekker knuffelen. He? Lekker hoor. Felix, het dier van de week. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. En het gaat natuurlijk over Max. I worry about nothing. I wearing a nada. I'm sitting pretty impatient. But I know you gotta put in them hours. I'm gonna make it harder. I'm standing pick up to fix you. It's too fire. I know you're all i'll make it feel like a vacation. to look at into an ocean we don't need nobody i just need your body nothing but sheets in between us ain't no getting off early I'm But you gotta do work, work, work, work, work, work, work, work watch work, work, work, work, work, work, work, work, work, work watch watch work, work, work, work, work, work, work, work, work work watch work watch watch oh, watch watch work watch work watch watch watch watch work watch watch watch watch work watch watch watch watch watch watch To the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Putting right work like my time She Ooh. She rides it like a '63. Ooh, uh. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Oh, she the beast, I'm her bull, and yeah. she down to break the rules. Ride it, down. she gon' go, I'm gon' choose. She finesse, I fight up, she take that, putting over time on ya.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 Ik hou die schuif van Albert-Jan maar even dicht. Papa ute, ute, papa ute. Yo, de e en uh, Papa ute. Wat zijn wij trots op uh, Max. Hè? Ja, dan uh, de race van de 15 mei in uh, Spanje. Die gaan we nooit meer vergeten. En ook uh, Alf Mol die had er uh, enige moeite mee. Vandaar de gekuiste versie van het gedicht van de dag bij CFM. Nou, ga maar los, Albert-Jan. Nederland! Nederland! Wat is dit bizar! Nog een half rondje voor Max Verstappen. Negentiende, Kimi Rijkonen. Toch weer duwen, toch weer trekken. Maar nu komen we in Verstappenland. Want hier, hier heeft hij hem steeds weg kunnen houden. Zestiende, even aanremmen nog. De druk staat er nog vol op de ketel. Voor de Nederlander, Max Verstappen. man! Man!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 En deze is de allermooiste die ik in mijn leven heb gezien. What is happening, roepen ze hier. jongen, jonge, jonge, straatfeest. Jezus, niet normaal, dames en heren. Echt niet normaal. Fucking bizar, Albert Jan. <laughs> Geweldig. Het gedicht van de dag... Speciaal voor Max Verstappen het hele weekend hier op het circuit aanwezig. En gisteravond ook in het centrum. Wat goed bezocht werd. Het was weer heel druk op het Raadhuisplein. En we hebben met z'n allen genoten natuurlijk van het geluid hè, van zijn Red Bull raceauto. Wat klinkt dat lekker, jawel. En uh, ja, CFM is er ook het uh, hele weekend uh, bij, dus morgen vanaf 10 uur. Dus dan hebben we hebben geen uh, CFM uh, Jazz, uh, Albert Maar dan, uh, ja, dan beginnen we meteen met uh, CFM uh, Race Radio. Ja, zeker weten. Ja, gaan we doen. Vanaf 10 uur tot 5 uur non-stop interviews. Verslagen vanaf het circuit, vanuit het dorp. En uh, tennis moeten we ook niet, niet vergeten. Maar in ieder geval, we zijn weer volledig, uh, op, u bent, als u naar ZFM luistert, volledig op de hoogte van de ontwikkelingen op en rond het circuit. Tijdens de dagen driven by Max Verstappen. Uh, zo is het. En uh, wij hebben het voor elkaar gekregen. Een interview met Max Verstappen. Jawel, onze collega Willem van Dezen. Die sprak Max. Max dit weekend uh, racingdagen bij Max Verstappen op Zandvoort. Vele tienduizenden mensen komen. Dat ben je wel voor zulke mensen, -massa's. Maar nu komen ze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 Misschien dat je er dan wel bent als toeschouwer, want dan zijn er uh, geen f 1 racers en dan rijdt er iemand mee uh, waar jij wel fan van bent, toch? Ja. Uh, ja, dat klopt. Dus het is nog even afwachten als ik de tijd heb om, om te gaan, want dan kan er natuurlijk altijd nog wat tussen komen, Maar uh... ja, we zien wel. Oké, okay, misschien zien we je dan weer. In ieder geval ja. bedankt en veel plezier. Dankjewel. Ja, ja, inderdaad. Wille van deze, die sprak met Max Verstappen. Zodanig gaan we weer naar de geleden hebben we het over het tennis. Daarvoor is aanwezig al daar Joop van is. Maar eerst Tom Novi en Your Body. Vandaag schakelen we live over naar het tennispark De Glee, naar Joop Fris. Joop, hoe is het daar op dit moment? Ja, het is nog wel niet afgelopen, hoor. Neem dat van mij aan. Want we zijn in de tweede set bezig van de uh, tweede heren single. Dat is dan Talent Griekspoor tegen André de Gem. En uh, de Gem had uh, Griekspoor gebroken. Griekspoor die rechter zijn rug en heeft weer teruggebroken. En de stand is nu 3-3. Dus weer spannend. En ik heb vernomen dat over 10 minuten tot een kwartier de damesdubbel toch gaat beginnen op baan 1. Dus uh, de, de regel dat de damesdubbel op baan 2 gespeeld wordt, daar gaan ze aan voorbij. Uh, Dan gaat over 10 minuten beginnen. En dat brengt in ieder geval voor Sandvoort uh, Danielle Harmsen. Uh, echt een, een, een dubbel specialist samen met uh, Quirine Lemoyne. Die, uh, dat is nog wel aardig dubbel hoor. Uh, dat, uh, dat heeft uh, uh, van de week al gewonnen van, uh, van uh, Naaldwijk. En bij de dames van uh, uh, Naaldwijk is dat een... een, een... Twee zusjes. Zo zal ik het zeggen: twee zusjes. Orange Sansus en Kim Sansus. Aranja sans. Brus en Kimbrus. En uh, Kimbrus, dat uh, ja, dus schijnt in potentie de betere tennisser te zijn. Maar die heeft geen zin aan die poesbars voor het internationale tennis. Dus die houdt zich daar ver van. Speelt wel in Nederland competitie. Heeft voor van de week ook uh, in het uh, uh, dubbel gespeeld. Maar uh, die speelt dan nu met een zus die eigenlijk bijna nooit dubbels uh, speelt. En dat gaat er met een minuut of 10, 15 gaat het beginnen op. Dat is de stand van zaken. Het staat nog steeds 2-1. En het is 4-3 voor uh, de Germ in de tweede zet. Oké, okay, blijf dus uh, spannend uh, daarop glee, uh, Joop. Ja, zeker, absoluut. En uh, uh, als je nog wil komen kijken, de, de dubbels zijn ontzettend leuk om te zien. Dus er zijn nog plaatsen. Uh, de entree is gratis. Uh, kom kijken. Op baan 1-2 is dan de wedstrijd tussen. Uh, ik laat het nou goed zeggen, Naaldwijk. Want die is als eerste genoteerd tegen Zandvoort. En de stand 2-1. Dus uh, ja, razendspannend. 3-3, uh, dan worden de sets geteld. Zijn die gelijk, dan worden er ook nog de games geteld. En zover zijn we nog lang niet, want voorlopig moeten de heren nog uh, een, de helft van de tweede set spelen. 4-3 in het voordeel van uh, Naaldwijk. En uh, Tellen een voor die mag gaan serveren. We horen graag morgen hoe het verder afgelopen is, Joop. Dankjewel voor vandaag. Ja, als jullie morgen dienst hebben, dan ben ik er waarschijnlijk weer. Oké, okay, doppie. Wij zijn er tussen 2 en 5. Dankjewel, Joop. Prima. Het was weer uh, topsport vandaag. Ja, maar dat, in uh, uh, Parijs wordt ook nog getennist, hè? Oh ja, ook dat nog. Vergeet al. dat ook niet. Dat uh, Serena nog. Williams heeft de eerste zet <laughs> verloren met 7-5. Staat nu 3-5 achter, ze is aan opslag en de stand is 40 gelijk. Dus uh, ja, dat ziet er ook spannend uit, want zometeen mag uh, Morozova... Uh, voor de set gaan serveren en de partij. En uh, wellicht dat uh, uh, Serena daar nog probeert een stokje voor te steken. Maar dat gaan we niet meer meemaken voor week. Nee, zeker niet, want <laughs> het, uh, het zit erop. Ja, wij zijn er morgen weer. Zo is het, tot morgen en, tussen 2 en 5. En, en bedankt voor het luisteren. En zometeen, hij is er weer. Hij is er weer. Hij ja, ja, is er weer. Ja, hij is zeker. er weer. Fred, hij hey, tussen 5 en 7 met uh, Entertainment for You. Graag tot morgen. Dag. Doei, things in love are really you